Omdat ik in 1979, euh, heb ik in 10 afleveringen in knak uh -huh. euh, heb ik de kop en de staart van de crisis. Omdat ik, ik had al in 1972 had ik de crisis voorspeld in de nieuwe. En iedereen lachte in uit en oh de kop. De Dat was het te het hè? Nee, nee, nee, nee. Dat is bij me altijd slotse geweest, op de VQRO. En toen is Heertje, de toon al heette, de economas van Holland, die kwam met de uitzending. En hij zei, ik, Arno's Heertje, mag gegangen worden aan de hoogste toppen van de hoogste boom van Nederland, als hier iets van klopt. Ja. En ik heb naar hem geschreven, en naar de VPRO, zet er een boom, maar één in karton. En ik loop er nog, hij heeft het zelf gezegd dat was ja. gewoon niet, dat was dat was, dat was niet, ik nou, dat was gewoon de concurrentie. Ik zag één ja. van de redenen van uh, crisissen ja. is de schaal elasticiteit Je uh, hebt allemaal de dingen geleerd, die grafiek staat erin, die kosten komen daar ergens. In deel 1. Waar staat die grafiek? 126, ja. Die grafiek stellen. Ja. In ieder handboek van economie zie je die. Maar wat dat er nooit bij staat, is die schaalelasticiteit, die epsilon is. Dus naarmate dat een bedrijf groter wordt, stijgen de kosten, eerst degressief. En dat is het geval zolang de schaalelasticiteit groter is dan dan op een bepaald moment bereikt een buigpunt, dus bij een buigpunt moet de tweede afgeleide nul zijn, moet de eerste afgeleide een extreem bereiken, dus daar gaan de marginale kosten minimaal zijn, en dan krijg je de afneemde schaal meer opbrengsten, dus hoe groter dat een bedrijf wordt, hoe moeilijker dat het is om met serieus de kosten onder controle te houden. Daarop geredeneerd, ik zag dat het aantal ondernemingen, dus wat dat er gebeurde, het kapitalisme is een systeem van accumulatie van kapitaal, waarbij dat we niet proberen van zoveel mogelijk anderen uit, uit te schakelen. Dat dus schept rustvorming, kartelvorming, mergering enzovoort. Dus bedrijven werden altijd groter. Dus ik wilde zeggen, bedrijven hingen al met een keer werken met schaal meer schaalmeeropbrengsten. Ja? Dat zag ik in 1972, op basis van cijfers. Ja? En dan dacht ik, ja, die afneemde schaal meer schaalmeeropbrengsten, die zullen ooit wel terug uh, verblijden, omdat er gaan altijd nieuwe bedrijfjes bijkomen die. Hoe, hoe meer een technologie van een bedrijf verouderd is, hoe rapper dat zal verwijderen. En dan, hoe waren het mensen, je vroeger weet van tankers zijn. Mm -hmm. is ook over de kop gegaan. Dus, en dan een groot bedrijf gaat opleggen, aan de hand van de theorie van Kalitschko. En, eh, hoe kon ik nu voorspellen dat de OPIC al met een keer, de petroleumprijs, de prijs van de ruwe aardolie, ging vervijfvuldigen. Ik wist daar niets van, maar ik kan wel de crisis voortvallen. En ik had gezegd dat minstens 12, 15 jaar duren, ja, die schaalgrote weer op, op punt kwam. Wat was nu het grote probleem van alle economen tot en toe? Heb de Philips curve nog geleerd. En je zei, eh, hoe meer inflatie dat er is, hoe minder werkloosheid er we zal zijn. Ja, dat hoort tot op het einde van de jaren 60. En wat krijgen we nadien? Nou, we krijgen eh, een keer dat die schaal elasticiteit onder de eeuwen gezakt wordt, we zien dat en de inflatietoren hoog wordt, meer dan 20% in Engeland en de werkloosheid was ook rond de 15-17%. En dat konden ze niet uitleggen. Want crisis, we zeggen overproductie, en hoe kan dat nu? Als er overproductie is, dan moet de prijs toch zwakker Nee, wat doen zij? We zitten al in een ol oligopoliecapitalisme. in volledige concurrentie. Wat doen zij? Ze? ze zien, oei oei, we gaan hier eh, onze winsten beginnen te zakken, want afnemende eh, schaalmeren of nog een schaalelasticiteit kleiner dan één. Wij zijn, als ik 10% meer menselijke energie en 10% meer gecapitaliseerde, dus marginale energie, in het productieproces pomp, dan stijgt mijn productie maar met 8%. Dus dan is de schaalelasticiteit 0,8. Wat gaan we dan doen? Ja, het eerste dat je kunt doen, je weet dat je warm boven je waard kunt verkopen. We hadden je warm duurder verkopen. Dus gecreëerd creëert inflatie. Maar de loonquote gaat beginnen dalen. Waarom? Omdat je zit met overproductie. En moet die overproductie kwijt in het buitenland. Nu, wie wint? de strijd om de wereldmarkt, degene die het meest productief is. Mm. In Japan eh, zit er maar de helft zoveel eh, uren arbeid eh, in het produceren van een auto dan in Amerika. Dus we moesten allemaal de productiviteit opdrijven. In hoe deed dat? Ondanks het feit dat de eh, de economie duurder kosten en de prijs steeg ten opzichte van de woon, gingen we allemaal investeren. We zijn massaal begonnen investeren en welke investeren? Substitutie investeren. Waarbij dat we menselijke energie kunnen vervangen door gekapitaliseerde energie. Maar als we altijd minder mensen in dienst nemen, ja, dan zakt de private koopkracht. En dan is wat ik produceer, kan ik niet allemaal afgezet krijgen in eigen land. Dus dan moet ik naar de wereldmarkt. En om daar weer te kunnen slagen, moet ik weer nog meer substitutie investeren. En Je kwam dus terecht in een, een reeks van degressieve spiralen. Het ging altijd slechter naar prijzen. En op de duur komt er een einde aan die prijsstijging. Op de duur moeten de mensen het niet meer hebben. He? Zoekers naar beter kopen alternatieven. En dus daar zijn al die verouderde bedrijven zijn beetje per beetje uh, uit de markt gestoten. Ik heb dat dan gecijferd. En je kon dat perfect voorspalen. Mm -hmm. en, uh, en dan ja, knak, mocht dat in de knak schrijven, in tien afleveringen en maar dan de hoofd die toen nog baas was van knak. Ik kreeg, ik dacht, mijn munt van toen, uh, 400.000 spank krijgenden dus 10.000 euro, wat toen veel geld was, mm -hmm. zeg maar de naaf betaald van mij. de andere naaf kon ik naar fluiten. Uh. Maar toen zag ik dus perfect in, nou, die crisis moest een einde komen, want dat kon niet, naar de eeuwen, de prijzen. Mm -hmm. We hadden het nog onder controle, nu, zeg ik, ik zie wel de kop van de crisis, ik zie wel door wat dat de crisis ontstaat, mm -hmm. door vier dingen, maar ik zie de straat van de crisis niet meer. Hè. We zult wel een, een, een tijdelijke herleving. dus wat gaan we nu heel waarschijnlijk krijgen? Nu gaan we iets krijgen dat we de indruk hebben dat we aan het einde van de tunnel zijn en dat ook niet in elkaar zakken een waslees van kleine crisis van drie, vier jaar. Hè. En ik vergelijk dat met als eh, ik in Japan was met de moeder van eh, nee, de moeder van mijn jongste zoon. Eh, waren Tokyo, we waren de, de in Tokio, we waren naar de Montfuji van Kijken. En eh, ik ging met een eigen optorijen in Japan. Uh, je kunt die dingen niet lezen. Dus. Ja. Uh, met een taxi. Om 6 uur 30 bestellen we een taxi. En uh, we zijn toegekomen, 65 uh, kilometer verder, om 4 uur 30, s'avonds het al donker werd. En wat heeft je Japan? In Japan, dus, een enorme luchtvervuiling. Dus, je dus smijt een paar jaren in zo'n uh, apparaat. En je kunt weer ouderen. We hadden zo iedere keer in de indruk, oef, we zijn buiten Tokio. En dat willen dan een paar honderd meter en daar begon. Ja. En dan weer een paar honderd meter en daar begon. En opstoppingen tot en met luchtvervuiling tot en... Dat is waar dat we nu voor staan. Verlijk de crisis met uh, van het centrum van Tokio rijden. Naar de luchtvoerzie. Zodat iedereen... We zijn er vanaf. Er zal een keren eind aan komen. Hè? Ja. En natuurlijk, er moet een eind. Die kan niet altijd op een grotere berg bankderivaten zitten. En met uh, stijgende imbalances. Nu nemen ze gelukkig af. Hè? Maar met een reservemunt, de eerste reservemunt, wat dat er straks geen vertrouwen niet meer is. De euro is geen waardig alternatief, de yen heel zeker niet, want ze zitten op 500% van de PNP-schulden vijf keer meer dan de PNP. Ja, en als China is, zit er dan uit als de yuan de reservemunt wordt. Ja, die gaat ze kopen? Amerika zit met investeringen die veel groter zijn dan de besparing, die kunnen ze niet kopen. Al die landen die deficitair zijn, kunnen ze niet kopen. Dus die, goed, maar niet. Dus er moet ergens op een bepaald moment, en dat kan nu zijn, dat kan binnen 25 jaar zijn, dat het hele financiële systeem in elkaar valt.